12 uur. Het NOS Journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Japanse verkeerstunnel ingestort. Begroting Duitsland dit jaar waarschijnlijk in evenwicht. En eerste sneeuwgevallen in Limburg. Het weer in de loop van de middag geleidelijk droger en zonnige periode. Alleen in het zuidwesten houdt de buigheid nog enige tijd aan. Het is 4 tot 7 graden. Morgen bewolkt en vanuit het westen regen. In het midden en oosten overdag natte sneeuw. En dan wordt het 3 tot 6 graden. Een groot ongeluk in Japan op zo'n 80 kilometer van Tokio. Een deel van een autotunnel is daarin gestort. Contact met correspondent Kjell Duits. Kjeld, wat is de laatste stand van zaken? De laatste stand van zaken is steeds uh, nog altijd een beetje onduidelijk. Um, er is nu bekend dat er tenminste zo'n twintig uh, voertuigen in de tunnel zijn, mm -hmm. waarvan drie onder het puin, een auto, een busje en een vrachtwagen. In het busje zagen, zaten zo'n vijf mensen en men heeft nu gezegd, op NHK News dat daar eh, lijken uit het busje gehaald zijn. Men heeft nog niet precies gezegd hoeveel mensen ze daar gevonden hebben. Maar we praten nu over zeven vermisten. Mm -hmm. En eh, mogelijk tenminste daarvan zijn zes dood. En is de hulp eh, goed op gang gekomen of was het lastig omdat het in zo'n tunnel is? Ja, het was eh, tenminste anderhalf kilometer diep in de tunnel. En kort nadat de plaf, het eh, betonnen plafond naar beneden kwam is tenminste één auto gaan branden. Dus het was heel moeilijk voor de brandweer om daar binnen te komen. Ze hebben drie uur moeten wachten voordat ze eindelijk daar binnen konden. Mm -hmm. Daarna was er uh, weer instortingsgevaar en moesten ze de tunnel uit. En dan kost het weer enige uren voordat ze weer naar binnen konden. En nou kennen wij Japan als een land dat zijn uh, infrastructuur altijd goed op orde heeft. Hoe kon dit nou gebeuren? Ja, dat is natuurlijk nog onduidelijk, omdat men uh, nog nauwelijks de tunnel heeft uh, kunnen onderzoeken naar dit ongeluk. Ja. Het is heel bijzonder, in de dertig jaar dat ik in Japan woon, heb ik zoiets eigenlijk nog nooit meegemaakt. Japanners zijn heel nauwkeurig met uh, uh, hun onderhoud, ze zijn heel voorzichtig. Er wordt veel aandacht aan besteed en deze tunnel is tenminste een maand geleden nog nauwkeurig nagekeken. Ja, en was het een oude tunnel of niet? Ja, deze tunnel was 35 jaar oud. En men denkt dan ook dat het met eh, eh, het feit te maken heeft dat die tunnel zo oud is. Ja. Oké, okay, dankjewel, Kiel Duits, vanuit Japan. Graag gedaan. Minister Bussenmaker van Onderwijs wil de onderste steen boven hebben... over de zelfverrijking van de bestuurders bij de onderwijsgroep Amarantis. Uit een conceptrapport van de, dat morgen uitkomt... blijkt dat er binnen de scholengroep voor voortgezet onderwijs en mbo-studies... jarenlang een angstcultuur heerste. Daarnaast waren er financiële wantoestanden. Consequenties zullen er komen, maar eerst alle informatie boven tafel, zegt de minister. Dan gaan we kijken, als het klopt, of we uh, het strafrechtelijk kunnen vervolgen. Maar ook als dat niet het geval is... Dan moeten we met elkaar en ook met hen nog wel eens de discussie aangaan over waar hun morele kompas was. Want het gaat om mensen die goed onderwijs hadden moeten geven, die voor goed onderwijs hadden moeten zorgen. En wat ik heel zorgelijk vind is dat men dus blijkbaar, als het klopt, meer geïnteresseerd is in de eigen leaseauto's en in dure kantoren aan de Zuidas dan in de leraren en de leerlingen. De minister benadrukt dat ze de inhoud van het rapport morgen wil afwachten... maar verbindt er voor zichzelf en voor de onderwijsinspectie toch alvast een conclusie aan. Als er reden voor is, dan lopen we ook niet weg om uh, de inspectie en het departement zelf uh, ook uh, kritisch uh, te aanschouwen. Maar dat doen we wel met de vraag, hoe kunnen we dit soort dingen nou in de toekomst voorkomen... en hoe kunnen we ook met degene die daar zitten, de bestuurders, het debat aangaan, want dat moet sowieso gebeuren om te kijken hoe we ook binnen die organisaties de controle kunnen vergroten... Ja. en mensen duidelijk kunnen maken dat dit gewoon absoluut niet kan... als je in het onderwijs zit, als je in de publieke sector werkt. Minister Bussemaker, hoor u. Duitsland bereikt waarschijnlijk dit jaar een begrotingsevenwicht. Dat meldt het weekblad de Spiegel op basis van documenten van het ministerie van Financiën. Vooral met de financiën van de federale overheid gaat het goed. De belastinginkomsten zijn hoger dan begroot en er worden minder schulden gemaakt. Minister Schäuble van Financiën hield rekening met een tekort van een half procent. De Duitse regering wil vanaf 2014 structureel evenwichtige begrotingen presenteren. Een maand geleden noemde Schäuble dat nog zeer ambitieus. Het Constitutionele Hof in Egypte heeft een besluit over de legitimiteit van de grondwetcommissie uitgesteld. Het Hof noemt administratieve redenen als reden voor het uitstel... maar aangenomen wordt dat het te maken heeft met de protesten... die buiten het gerechtsgebouw plaatsvonden. Duizenden aanhangers van president Morsi probeerden te verhinderen... dat de rechters naar binnen gingen. Zij willen voorkomen dat het Hof de commissie buiten de wet plaatst. Naar het voor vandaag geplande besluit was met spanning uitgezien. De strijd om de grondwet heeft de afgelopen weken geleid tot demonstraties... door zowel voor- als tegenstanders van Morsi. Dit is het NOS-journaal. Martijn van Beek. In Zuid-Limburg is vannacht de eerste sneeuw van deze winter gevallen. Ten zuiden van de lijn Heerlen-Beek bleef een paar centimeter sneeuw liggen. Op de Veilenerberg in Zuid-Limburg, 260 meter boven NAP, lag ongeveer 5 centimeter. En in Vaals zou plaatselijk 10 tot 15 centimeter hebben gelegen. In de Ardennen viel plaatselijk 20 centimeter. Op een aantal plaatsen in België had het trein- en wegverkeer last van de sneeuwval. Door de gladheid zijn vooral op snelwegen ongelukken gebeurd, meldt de VRT. Vannacht zijn op de e 19 ten noorden van Antwerpen... bij een verkeersongeval zeven gewonden gevallen. Eentje is er daarvan zeer ernstig aan toe. Door de vele regen is een auto beginnen te slippen. Uiteindelijk zijn vier auto's op elkaar gebotst. Nou, de auto'snelweg is een tijdje volledig afgesloten... voor alle verkeer richting Antwerpen. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de situatie... in het begin van de middag zal verbeteren... omdat er vanuit het westen opklaringen aankomen. Taliban-strijders hebben in het oosten van Afghanistan... een Amerikaanse luchtmachtbasis aangevallen. Bij de poort van het terrein in de stad Jalalabad waren explosies... waarna een vuurgevecht uitbrak dat zeker twee uur duurde. Volgens de NAVO is de aanval afgeslagen en is de situatie onder controle. De aanvallers zouden zijn gedood. Ook een Afghaanse agent zou om het leven zijn gekomen. Het lijkt erop dat zeven taliban-strijders met bomauto's naar de luchtmachtbasis gingen. Ze lieten één auto ontploffen om de poort op te blazen, maar volgens de NAVO en de Afghaanse autoriteiten zijn ze er niet in geslaagd op de basis te komen. De politie heeft gisteren in de provincies Groningen en Friesland 51 mensen aangehouden bij een executieactie. Bij zo'n actie worden mensen opgepakt die nog een celstraf moeten uitzitten of nog een boete moeten betalen. Politie en justitie bezochten ruim 250 adressen. Kijk, deze mensen die hebben uh, diverse waarschuwingen gehad. Hè, aanmaningen van het CIB om hun boete te betalen. Of hebben een oproep gekregen om uh, bij een gevangenis zich te melden. Nou, dat hebben ze niet gedaan. En uh, dat is niet één waarschuwing geweest, maar dat zijn er meerdere. Ja, en uiteindelijk uh, dan komen wij in actie. En dan komen we die mensen ophalen en dat is uh, gisteren gebeurd. 48 mensen zitten nog vast. Een van hen moet nog een gevangenisstraf van 142 dagen uitzitten. Drie mensen besloten na hun aanhouding alsnog hun openstaande boete te voldoen... en hoefden daarom niet mee naar het bureau. Met het evenement Dance for Life is ruim twee ton opgehaald... voor de strijd tegen AIDS en HIV. Het feest gisteren in Ahoy in Rotterdam werd gehouden in het kader van Wereld-Aidsdag. Op het evenement mochten alleen scholieren komen... die de afgelopen maanden in actie kwamen voor Dance for Life. Ongeveer 15.000 leerlingen organiseerden geldinzamelingsacties... De opbrengst van de acties gaat naar een jongere project... van Stop Aids Now in Nigeria. In Diemen-Noord is vanochtend een dode man in een auto gevonden. De zijruit van de wagen was kapot en het slachtoffer zat achter het stuur. In de buurt zouden vannacht rond 1 uur schoten zijn gehoord. Rond 10 uur werd gezien dat er in een auto... op een parkeerplek voor een huis een dode man zat...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 De hoofdrolspelers Emmanuel Riva en Jean-Louis Trintignant... werden onderscheiden als beste actrice en beste acteur. De Nederlandse film Cowboy van Boudewijn Kolen... is volgens de jury de ontdekking van het jaar. Sport. De Nederlandse hockeymannen hebben de tweede wedstrijd... op het toernooi om de Champions Trophy gelijk gespeeld... tegen gastland Australië. Het bleef 0-0. Een resultaat waar bondscoach Paul van As wel mee kan leven. Je hebt het over Australië. Australië is een mooi, mooi om tegen te vechten. Australië in eigen land, in Melbourne, in hun stadion, is super om tegen te spelen. Uh, en ik ben blij met het resultaat. Ik vond qua, qua er, echte kansen dat wij toch wel uh, uh, ja, en, en net zoveel, uh, dan misschien nog wel beter, uh, de cirkel in kwamen dan zij. En daar gaat het natuurlijk ook om. Hè? Uh, dus de enige statistiek die ons naal is, is strafcorner. Maar we hebben Jaap, hè? Ja, en die jaap dat is Jaap Stokman, het doelman die een paar mooie reddingen verrichtte. Nederland speelt dinsdagochtend vroeg de laatste groepswedstrijd tegen het nog puntloze België, waar de Nederlander Mark Lammers bondscoach is. Marit dit bij is bij de wereldbekerwedstrijden Schaatsen in Astana... tweede geworden op de 1500 meter. Ze kwam in een rechtstreeks duel 100ste tekort op de Canadese Christine Nesbit. Dat is zeker weer spannend. Uh, ja, het is gewoon leuk om zo te racen... En, uh... Ja, tegen Nesbit zit gewoon nu dicht bij elkaar. En, ja, als hij haar goed gaat, dan wint zij hem. En als ik uh, net beter uh, rijden vandaag, dan win ik hem. En, uh, ja, Dat is wel spannend. Linda de Vries eindigde op de 1500 meter als derde... en de vierde plaats was voor Diana Valkenburg. Shorttrekker Shinki Knecht heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Japan... een Olympische nominatie bemachtigd op de 1500 meter. Hij werd derde en voldeed daarmee ruimschoots aan de nominatieijs. Het was sowieso een goede dag voor Knecht... want hij pakte met Niels Kerstholt, Freek van der Wart en Daan Breusma... ook nog een zilveren medaille op de 5 kilometer. Voetbal dan, de Eredivisie. PSV is de koppositie kwijtgeraakt aan Twente. PSV verloor gisteravond in de arena de topper tegen Ajax met 3-1. Daarmee werd het een ellendige avond voor PSV-trainer Dick Advocaat... die zich groen en geel had geërgerd aan zijn ploeg. Zeker de manier waarop, ja. Een, een onherkenbaar PSV... Eerst half uur uh, loop ik continu aan. Uh, je komt zelf niet aan voetballen toe. Je komt met een prachtig coma, ook wel vrij gelukkig, op 1-1. Toen ging het iets beter, toen kreeg je iets meer vertrouwen. Zag er meer voetbal. Maar nogmaals, het was vanavond een betere partij. Twente won met 2-0 van ADO Den Haag en heeft nu één punt voorsprong op PSV. Vitesse volgt op drie punten van Twente, maar Vitesse speelt vanmiddag nog tegen Rode JC... Ajax en Feyenoord staan vierde en vijfde... met een achterstand van vier punten op koploper Twente. En tot besluit in deze uitzending de hoofdpunten van het nieuws. In Japan is een deel van een grote autotunnel ingestort. Duitsland bereikt waarschijnlijk dit jaar een begrotingsevenwicht. Dat meldt het weekblad der Spiegel... op basis van documenten van het ministerie van Financiën. En in Zuid-Limburg is vannacht de eerste sneeuw van deze winter gevallen. Ten zuiden van de lijn Heerlenbeek bleef een paar centimeter sneeuw liggen.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 Dat zouden ze graag cadeau krijgen van u. Help kinderen die niets hebben. Steun Stichting Vluchteling. Geef op Giro 999. Vanavond in KRO Brandpunt de historie rond asbest. Hoe gevaarlijk is de asbest in uw huis? De hoeveelheid geld die wij in asbestrening besteden is, is doorgeslagen als je dat vergelijkt met alle andere risico's die we daarmee zouden kunnen afdekken. Dat en meer. In Brandpunt vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. Help kinderen die medicijnen op een verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij De persconferentie. de court, hè, hier over de ja, het is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, de perstribune inderdaad. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Te gast dit uur Koos Postema, gelauwerd televisiemaker... Eh, columnist ook vandaag de dag nog op radio, tv, in bladen... maar een keer terug op televisie met een eigen programma... genaamd TVwijzer. Na ene, een gast uit de sportwereld, hockeyer Teun de Nooier... in Londen goed voor een zilveren medaille met de hockeymannen... Daarna heeft hij de internationale stick aan de wil gegaan, maar voor Bloemendaal komt hij nog altijd uit. Onze tv russer Ron van Gouwen is er natuurlijk met Cassie Kijkeron. Waarover deze week? Govert, je weet het vast. Televisie is eigenlijk gewoon een centrifuge van emoties. Deze week bleek dat ook maar weer eens een keer. Vreugde, verdriet, het kwam weer in grote getalen voorbij. En of het mij ook geraakt heeft... dat vertel ik over een half uurtje in Cassie Kijken. En onze verslaggever Zul van der Wart, de vliegende kiep... Ja, geloof ik, ik zit op de tribune in Sittard bij Fortuna Sittard met Kevin Hofland. En hij is daar nu technisch manager, onbezoldigd en is teruggekeerd vanuit Cyprus. En is nu aan de slag bij de club in het zuiden, dus ik ga zo meteen met hem praten. En we houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen bij de voetbalwedstrijd NEC NAC. Zodanig om half 1 in Nijmegen, de aftrap. Als u vragen hebt aan onze gasten, stel ze gerust via de website deperstribune.nl of hashtag deperstribune. Koos, Koos Postema, dag Koos, goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoorde net Aad van de Heuvel in ja. de reclame. Uh, ja. Ik weet eerlijk gezegd niet waarvoor, ongetwijfeld voor een goed doel. Nee, ach, dat is de oude generatie, hè? Ik hoor het, maar uh, still going strong. Ik, ik moet zeggen, Max, collega, want je gaat uh, een televisieprogramma maken. Ja, nou, ik ben al bezig met, het, met die hele kleine historische programmaatjes op woensdagmiddag. Een minuut of drie. Het aardige daarvan is dat eerst mag zeggen is dat als je nou zegt de overstroming van tuindorp Oostzaan 1960, uh, dat gekke ruig oord, dat wonderlijke oord van hippies en kunstenaars en drugsgebruikers en van alles door elkaar heen, dat zijn erg leuke dingen om te doen. Het vreemde is dat daar dan ook nieuws uitkomt. Dus deze nieuwe redacteuren die krijgen dan de smaak te pakken en die vinden dan bijvoorbeeld nieuws. Neem nou. Een bio-vakantieoord. Daar gingen de magere kindertjes heen. Ik weet het nog heel goed. Ik zat elke week in de bioscoop met mijn meisje. En uh, dan kreeg die grote bus langs van de oefreus. moest je geld in doen. Er was een kraai die zei, dit kost duiten. En daardoor konden die kindertjes naar Egmond aan Zee... of Oostvoorne, waar het ook was. Omdat ze zo mager en zo zielig waren. De huisartsen verwezen, die kinderen. Wat blijkt nu, en dat vinden dan redacteuren van Max in dit geval... dat het daar verschrikkelijk was. Die kinderen werden volgepast. Propt met vrede. Die moesten dik terugkomen. Ja, en als een gerstenpap. Ja, ja die moesten en zouden mm. de gerstenpap niet lusten en uitspulten. Dan moesten ze vaak nog het braaksel opeten. Neus dicht. Als ze naar huis schreven, moest dat met potlood. Want als er kritiek in die brieven zat, mm. dan stufte de leiding dat uit. En schreef dan dat het zo ontzettend fijn was in Egmond. aan Zee. Dit wisten wij in de bioscoop nee. zittend en geld in die bus gooiend helemaal niet. Dat vinden ze dan nu. En, en de overstroming, als ik dat nog even mag zeggen... in Amsterdam-Noord, uh, de tuin op Oostzaan... dat was zeer vervelend voor die mensen. Ja. Het werd verholpen en toen kregen ze een schadevergoeding... waarop die Noord-Amsterdammers het, uh, het gebed hadden... Heer, geef ons heden ons dagelijks brood... en één keer per jaar een watersnood. <laughs> Want ze kregen een prima vergoeding. Ja, dat een Dit leven. vinden dus jonge redacteuren van nu, leuk. Zeg en maar, daarom is het leuk om te maken. Koos, wie heeft jou overgehaald om toch nog aan deze carrière te beginnen? Ik ben gebeld door Nelke Koen, Ach, uh, dacht ik. De ja, schoon, die, schoondochter die... van de legendarische tuin. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, Die belde op en die, uh, ja, ja, die vroeg of ik deze dingen ja. om woensdagmiddag wilde doen. En daar kwam dan voort hmm. een ncv groep van jonge mensen... die dan nu gaan maken Max uh, TV Wijzer. Ja. En dat is ook een erg leuk idee. Maar Wat beweegt jou om daar, daar aan mee te doen? Uh, nou, ik ben je bent wel tachtig geweest, je kan ook zeggen... jongens, zoek even naar andere. Ja, maar anders dan, dan ga ik alleen maar zitten. Dat is waar. En zwemmen, en door de tuin lopen, <lacht> en verder, uh, ja... Nee, maar dan, ik vind het ontzettend leuk om, om nog een beetje mee te doen. Koos, we hebben je carrière in één minuut weten te proppen. Ik kan niet zeggen dat het overzicht uh, volledig is, maar alla, het is een poging. Uw leven in één minuut. Dames en heren, dit is de heer Koos Pastema uit Hilversum. Die zult u zo op het eerste gezicht niet herkennen. Maar wanneer meneer straks gaat praten, zal vele u daarin herkennen... een van de vara radio reporters. Dames en heren, op grond van dit artikel er in 1962 in ons land 72 mensen veroordeeld... Dat is niet veel als men weet dat er tenminste 25.000 maal abortus per jaar werden gepleegd. Dit was een groot uur. Goedenavond. Goedenavond. We kijken vanavond naar een schoolklas uit Amsterdam. Goedemorgen, dit is het twaalfde ontbijtprogramma van Studio Sport NOS over de Olympische Winterspelen. Het was vannacht erop of eronder voor het Canadese ijshockey. -geleven. Presentatie: Koos Postema en Willem Ruijs. Het ja, is voor de kwartfinales van de Franse Bekercompetitie met 2-1 van Monaco gewonnen. Ja, nou dat is het dan. Uh, ge Gefeliciteerd ermee. Eerste tocht humeur, hier is Koos Postema. In de zomer van 1965 liepen cameraman Frans Verheij en ik in alle vroegte het Witte Huis binnen. Ja, tafelheer Koos Postema. Koos, dat ben je wel eens vaker en ik hoop dat je het nog heel vaak blijft. Afgelopen zondag in Rotterdam, groots gevierd, jouw ja. tachtigste verjaardag. Ja, oh. ja het is te veel om op te noemen, Koos. Hoe, hoe besliste jij of een programma bij je paste of... Er kwam het op je pad en dacht je, nou, dat doen we, we zien wel waar het schip Nou, sommigen hebben we natuurlijk uh, zelf verzonnen. Ik ben begonnen bij actualiteit omdat ik dat leuk vond... en nog steeds interessant vind. Ja, dat is eigenlijk journalistiek werk en dat leek me geweldig... maar dat was solliciteren en aangenomen worden. Die andere programma's later, ja, dat is gevraagd worden... en dan denken, dat lijkt mij wel wat, maar waarschijnlijk is de vrager... dan ook iemand die denkt, dat kan hij of ja. dat wil hij wel. Hmm. Passen dus, bij elkaar... Nou ja, als een consumentenprogramma moet je me nooit vragen... want het interesseert mij niets of mensen weer een verkeerde ijskast kopen. Dat is allemaal leedvermaak in feite. En het gaat ook nooit over. Nee. Radar, prachtig programma Opgelegd. met een hele goede Antoinette Hetsenberg. Ja. Heel goed. Maar de mensen willen bedrogen worden kennelijk... en dat gaat maar door. Ja. Zij, wanneer vind jij een presentator goed? Want ik begrijp dus dat je met die ogen... ook naar een programma als Radar kunt kijken. Dat je denkt, van ja, dat doet die mevrouw goed. Nou, in dit geval Radar Antoinette Hetsenberg... die is helemaal gemaakt voor dat programma. Die, die doet dat perfect. Bovendien, zij begrijpt het ook allemaal. Het is niet de presentator in dienst van een programma. Zij maakt het programma en zij is het programma. Dat is nou een voorbeeld van een hele goeie. Maar als je ziet hoe twee jonge mensen... het programma over kanker van de week presenteerden... dan blijkt dat ze dat beiden niet kunnen. Maar dat is het afro-denken dat zegt... een meisje is erg leuk in een musical. Kim Leon, mei heet ze, geloof ik. Dus maken wij haar tot presentatrice. Van wat dan ook. Nou, dat is voor mij verschrikkelijk. Dat, alles is geweldig. Alles, ze zijn bijna kanker is geweldig, bij wijze van spreken. Wel, ongelooflijk. Niet te wow, wat de mens allemaal al geven. Dit is helemaal niks over het. Heb jij ooit, ooit uh, in jouw lange carrière spijt gehad van een programma? Dat je dacht, dat, dat had ik niet moeten doen. Of die stap had ik niet moeten zetten. Kan ook. Ja, spijt gehad. Ja, spijt gehad. Ja, dat weet ik niet zo. Kijk, dat, dat verdring je natuurlijk zo, zo. Want anders dan, uh, word je krankzinnig. En je moet de leuke dingen onthouden ja. natuurlijk. Nou ja, je bent, ooit, je bent ooit voorlichter geweest. Ik geloof vier weken van de ja, gemeente ja, Rotterdam ja, ja, in de ja. jaren zeventig. Nee, dat was vier maanden. Zo lang nog? Ja, nou. En, uh... Je was ja. door die proeftijd heen dus. Nou ja, nee, maar dat was zo merkwaardig. Er zat een heel leuk gemeentebestuur onder leiding van André van der Lauw, En dat beviel mij prima. En toen bleek plotsing dat gemeentelijke diensten... Die, oh ja, een van mijn opdrachten was, maak een blad... Voor de Rotterdamse ambtenaren, dat waren er ongeveer 25.000 in dienst van de gemeente. Bij zo'n grote stad is dat ja. zo. Maak daar één blad voor, dat leek me erg leuk. Het moest, moest een algemeen leuk blad zijn. Ja. Nou, toen werd ik in de gang al aangehouden door de meneer van de tram. Die zei, ja, maar wij geven ons krantje niet op hoor. En toen was er nog een meneer van de waterleiding die zei dat hij dat zeker ook niet deed. Toen dacht ik, god, waar ben ik nu toch beland? Dit moet ik niet doen. Dit had ik niet moeten doen. Dus ik heb daarbij mensen teleurgesteld van der Lauw ook, maar ja, die begrepen het ook wel. Zeggen nu ben je via Max terug op televisie. Voor zover je ooit weg geweest. Mag ik nog even, even plagen? En je een oud citaat voorhouden via het Persbureau GPD. Binnenkort, helaas ter zielen verspreid destijds. Ik vind dat Max ouderen degradeert. Ik wil niet tot simpele ziel worden bestempeld, omdat ik al 75 ben. Moet ik doorgaan? <lacht> nee. Ja, heel ja, lacht nu. <lacht> nee, nou ja, kijk. Ik heb dat vroeger ook nog wel eens een klein beetje... toen het nog niet bestond, Max, uitgevochten met Jan Slachter... die dus de plannen had en op een oudere beurs, geloof ik, in Utrecht... daar ook propaganda voor maakte. Ik zei, kijk, ten eerste, de televisiekijker is in het algemeen... de oudere Nederlander, toch? Dat is in feite ja. nog zo. Hoe kun je een vredesnaam jeugd van twintig benaderen... voor televisieprogramma's die wij allemaal boeiend en interessant of leuk vinden? Dus de kijker is een oudere kijker... En ten tweede, ja, wat weer er dan mee? Alleen maar sentimenten. En uh, ja, walsmuziek, bij wijze van spreken. Uh, of de liedjes van 1947. Dus ik zou zeggen, doe het niet. Bovendien lag er een andere gedachte bij. Ik ben tegen, tegen dit omroepenstel. Dus ik hmm. vond het jammer dat er een bijkwam. Ja. Maar hij doet het goed. Moet ja. Nou ja, je kunt, denk ik, maar ik weet hoe jij daar tegenaan kijkt... zien dat zo'n omroep als Max in dit geval... Uh, aan het volwassen worden is op televisie. Kun je dat, ja. uh, dokter Deen, kijk moeder, ik wil bij de revue... Ja. Een, een volwaardig consumentenprogramma. Dus. En uiteindelijk is Jan Slachter uh, weliswaar tegen jouw zin bezig... als enige namens al die oude omroepen bezig uh, het bestel uh, te verdedigen. Hij ja, ja, ja, is het enige ja. gezicht, zo langzamerhand. Ja. Maar het feit, feit is het bestel gericht geweest op uh, levensbeschouwelijke stromingen. Mm -hmm. Dat is hij dus niet... Hij is op een maatschappelijke stroming, namelijk de oudere mensen. Zoals BNN voor jongere mensen is. Zo is het bestel niet ooit bedoeld geweest. Dus je krijgt nu ook uitwassen als wakker Nederland. Wat het in vredesnaam mag betekenen. Ook zijn tijd gekregen dan nog van die verschrikkelijke plasterk. Die ook zich uit moest sloven omdat er gekke jonge mensen om hem heen liepen. Ja, je hebt het niet zo op hem. Hele enge mannen. Een hoed op. Met een hoed gekocht. En alle voorstellingen toe. Hij is weer terug uh, op onze ja, zaken, maar dat is ja. heel klein geworden. Justitie heeft daar veel van overgenomen. Ja. heb ik veel plezier om toen ik dat Nou was. ja, heel vroeger was Justitie en Binnenlandse Zaken nog één departement. Ja, nee, dat moet jij nog weten. Een heel klein beetje Binnenlandse Zaken. Hij heeft ook gezegd dat, de ja. dat het verkiezen van burgemeesters... zou de burger veel meer rechten moeten krijgen. Ja. Wel nu, daar is de VVD mordicus tegen. Dus dat, dat lukt ook niet. Door. Hij, hij kwam van huis. We vragen onze gast altijd naar hun opvallendste nieuwsmomentje van deze week. Jij bent een nieuwsconsument natuurlijk in hart en nieren. Is er iets opgevallen? Ja, er zijn een paar dingen natuurlijk opgevallen. Uh, er is me een paar keer gevraagd door medewerkers voor jullie. Wat is nou het belangrijkste nieuws geweest? Ik weet niet, stapel. Maar ja, het feit dat ik nu zijn naam zeg is al propaganda voor zijn boek. Dus die man die ook valsheid in geschrift heeft gepleegd... Uh, ja, onderzoeken verzonnen, ja. Ja, en die moet ook gewoon in een eenvoudige cel. Geen, geen uh, taakstraf, want dat wordt altijd iets vrolijks. Boeken inbinden of zo voor ja. hem. Nee, gewoon een paar maanden in een cel, Dan kan hij eens meemaken hoe dat is. Misschien zit er nog een redelijk artikel in voor hem. Of een leuk onderzoek. Wat, wat dan wel op feiten gebaseerd is. Ja, maar en hoor, niet ik, bedacht. Hoor, hoor ik hier wel ook enige kritiek toch in... dat hij zijn boek op televisie heeft mogen promoten oh, in een verklaring? dat was toch ook belachelijk, joh, dat NOS-journaal. Nou, hij houdt normaal dat hij niet heen en weer hoeft te lopen. Zoals de nieuwslezeressen ook. Dat is ook iets verschrikkelijks, dat heen en weer lopen. Ja. En die Trip, die heet dan ook Trip, want die tript heen en weer. Dat, moet, dat is een hele goede man, Rob Trip. Ja, die laat je toch niet lopen, die zit... Ja, maar dan zeggen ze, Koos, dat, dat deden we vroeger. En uh, nee, je moet met je we... tijd meegaan. Nee, joh, nee, joh dat schijnt toch uit. Met je tijd meegaan, dat betekent dat je heen en weer loopt. Ja, Om ja. te zeggen hoeveel kinderen er in Syrië zijn doodgebombardeerd. Ja. Maar, hoe... maar, maar jij zat nog met een sigaret in beeld. Ja. Weet je, herinner je vast, hè? Achter het nieuws en de ja, Maar en, uh... toen was roken nog gezond. Eerlijk, dat is oh, ja. een tijdje gezond geweest, hoor. Ja. <laughs> Bij mijn oma hing aan de muur. Het is geen man niet die niet zo lang kan. Maar. Ja, nee, maar jij stelt echt met een sigaret in bed. De echter toch, toch mijn dat ontdekte. Die dat? In, in de tijd dat ik de Elfstedentocht 63 yes. vanuit Bussum moest presenteren... zit ik ook letterlijk mm. te roken, asbak op dat bureau. Ja. En zij moest van een regisseur, zij werkt bij de televisie... de regieassistenten bij Paul de Leeuw... zij moest een fragment ophalen van die Elfstedentocht. Ja. En, vind, en de technicus in Beeld en Geluid, prachtige mensen allemaal... die zeggen, nou, wat denk je van mm. dit fragmentje? Hier zit je vader als presentator... <laughs> wist, jij jij nog? wist jij het nog dat je gewoon in beeld zat te roken? Ja, dat het dat zal het wel ruikt. bij de status gehoord hebben misschien, hè? Ja, we rookten allemaal. Als de brandweer toestemming gaf, mocht je roken. Hmm. Goed, uh, Koos, we hebben uh, even uh, weer hernieuwd kennis uh, gemaakt. Als u vragen aan Koos Postema heeft, deperstribune.nl of uh, Twitter, hashtag deperstribune. De perstribune. Dat is correct. Een paar zaken uit het media-nieuws. Deze week besliste de Nederlandse mededingingsautoriteit dat televisienetwerk Fox van mediamagnaat Rupert Murdoch toestemming krijgt om een meerderheidsbelang te nemen in de zender Eredivisie Live. En daardoor vragen veel mensen zich af, raakt Sport in 2014 opnieuw de rechten voor de samenvattingen kwijt? NWS-directeur Jan de Jong reageerde op Radio 1 op al die commotie. We zenden het voetbal de afgelopen 50 jaar uit. En wat ons betreft doen we dat de komende 50 jaar ook. Het staat iedereen vrij om het te proberen. Het starten van een kanaal is niet zo heel erg moeilijk. Fox heeft ook al een aantal kanalen in Nederland. Maar als je Fox hoort, zij proberen de rechten te exploiteren. En dat kan zijn via een eigen kanaal op het open net. Ze kunnen ook gaan proberen om de rechten te gaan vermarkten. Bijvoorbeeld aan RTL, SBS of de NOS. En wij gaan proberen die rechten binnen te halen. Koos, je hebt uh, het, het voetbal zien komen. Het betaald voetbal 1954. Je hebt het op de radio via langs de lijn, uh, laten we zeggen uit, uh, uitgevent. Je hebt er uh, via jouw verslaggevers uh, in aan het woord gelaten. Nu, nu gaan we deze Denk je dat het echt uh, gaat verdwijnen bij Studio voetbal? Ik vrees van wel. Ja. Vrees je dat of is nou het ja, natuurlijk ja, ontwikkeling? Nou, ik vrees dat voor die uh, 238.000 mensen die bij Studio werken naar mijn gevoel. Ze zitten met z'n zevende een Champions League-wedstrijd te doen. Deze vroegen met z'n tweeën. Maar goed. Uh, dit terzijde. Ja, ik weet het niet. Ik, oh, ja. ik, ik denk dat het naar SBS gaat. Hè? Dat ze dat. Uh, omdat ze er te veel geld voor gaan vragen aan NOS. En dat dat dan toch niet meer kan. Want het ja. bestel. De, de Nederlandse publiek onder is, zoals je weet, onder een vreselijke druk. En er zal geen regering meer komen die het zo zal doen als in de tijd dat Govers van Brakel jong bij de NCV werkte en poste maar jong bij de VARA, dat je fracties in de Tweede Kamer achter de omroepen ziet staan. Ja, ja, ja, ja je nee, had aanspreekpunten. Elke omroep had zijn eigen oh, zetbaan, of andersom. De onder. voorzitter van de ja. VARA zat in de Tweede Kamer. Ja, ja, de burger. Ja. De uh, Ja, zeker. Uh, AR. NCV ja, bestuurder. Kloos. Ja, Van Doren. Uh, ja. Al die mensen. Ja. Mm -hmm. nee, dat is volstrekt voorbij. Dus die omroep staat onder uh, geestelijk onderdruk en materieel bezuinigen. 300 miljoen op de 900 miljoen. Dat is een schandelijke bezuiniging. Nou, Als je dan moet onderhandelen met de heren van Fox... die gezellige Murdoch of zijn zoon... Is wel over bekeken. wat zullen we ervoor betalen... Nou, dan zie ik Jan de Jong... Die knipt van schrik zijn haar af. Wat ik jammer vind, want ik vind het jammer ja, het Heel mooi haar. Deze week maakte de SBS6, Net5 en Veronica TV de plannen voor 2013 bekend. De zenders hadden het afgelopen jaar te kampen met tegenvallende cijfers. Kijkcijfers. Maar het bedrijf ziet de toekomst zonnig in. Veel nieuwe programma's. Zo heeft Veronica de uitzendrechten van de Formule 1 racers gekocht. Gaat Net5 en Wie is de Mol-achtig programma maken. En SBS6 komt met een talentenjacht. Waarin wordt gezocht naar een nieuwe Nederlandse volkszanger. Daaraan werken ook de kinderen van André Hazen mee, te noemen, Dre Junior en Roxanne. Met bloed, en Ik ga letten op performance, zang, het verhaal achter iemand. Noem het dan maar op. Dus ze komen... Je veel ervaren, je vader om te imiteren? Nee, absoluut. Nee, nee, nee. Dat is sowieso één ding. Kom niet als lookalike. Nee. Zat staat staat tv nog wel eens in Huizen Postma op SBS, op een commercie? Uh, Hoe bedoel je? Commerciële je? zender, kijken jullie uh, thuis dan? Hè? Nou, een hele enkele keer. Niet veel. Voor Wat kijk jij nee, nee, hè? Wat kijk jij? Nou, gisteravond heb ik een stukje van die Sinterklaasfilm gezien. Okay. Met mijn lievelingsacteur uh, Stapel. De, de, de, de deugende Stapel, heb ik het nu over. Die gelukkig geen familie is, hoop ik voor hem. Uh, ja, dat is die Sinti -Griezel -film, die griezelfilm. Ja. Die niet mocht van allerlei uh, opvoeders. Ja. Nou, die vond ik wel leuk. Hè? Veel meer die aandacht deze week voor de presentatie van het rapport... naar de onderzoeksfraude van de al eerder genoemde wetenschapper Diederik Stapel. Er kwam ook kritiek op de NOS. Stapel verscheen exclusief voor de camera van de NOS om een verklaring af te leggen. Hij weigerde vragen te beantwoorden, hij kon wel een statement maken... En enige reclame voor zijn boek. Dat toevallig deze week verscheen. NOS-hoofdredacteur Marcel Gelaaf verdedigde deze week op Radio 1 de keuze om hem aan het woord te laten. Hij wilde uh, geen vragen beantwoorden, hij wilde alleen zijn eigen verklaring voorlezen. Nou, daar hebben we over nagedacht of we dat zouden doen. Uh, dat hebben we gedaan omdat we het nieuwswaardig vonden wat hij te vertellen had... over wat hij gedaan heeft om hem te zien en horen dat te vertellen. Natuurlijk heeft hij uh, een belang. Er is altijd een belang om een boodschap te vertellen. Uiteindelijk kom je voor de keus, vind ik het zo nieuwswaardig dat ik het uitzend of niet. Ondanks het boek en ondanks dat je geen vragen kan stellen. Wij vonden dat heel erg nieuwswaardig. Dat is ook de nieuwe tijd, uh, Koos, denk ik. Hè, dat je moet onderhandelen als journalist met een gast die je in de uitzending wilt hebben. Ja, dat, dat lijkt me moeilijk. Het is ook moeilijker geworden... Ja, het van de jonge generaties. Ja. Of mensen wel of niet naar studio's komen. Dus... Hoor ik tenminste dat dat erg moeilijk is... ook voor die, in de, al die talkshows. Mm. en zo. Helemaal niet zo makkelijk. Maar ja, als ze een boodschap kunnen verkopen... en dat deed die stapel, dan had ik dat niet gedaan. Mm. Het, het was gewoon alsof er de nieuwslezer heen en weer liep... want die moeten lopen tegenwoordig... en dan zegt dit is, mede, dit is mede mogelijk gemaakt door, door ons... om stapel ja. een boek te laten promoten, een boef... Nou... Al oude klasgenoten, wat jij presenteerde krijgt allerlei varianten. Zo is er al een tijdje het mooiste meisje van de klas, van de TOS. SBS 6 heeft sinds een paar weken de klas van 89. Presentator op campus haalt elke zondagavond hoge kijkcijfers met de reunie. En deze week maakte hij bekend dat hij binnenkort nog een klassenprogramma gaat maken. Ik ga in het voorjaar een uh, nieuw programma maken, ook op zondagavond. Het is een beetje afgeleid van de reunie, maar dan van een hele andere kant. Het heet een rapport voor je ouders. Dan draai het om. Er zitten ouders in de klas en kinderen hebben hun ouders een rapportcijfer mogen geven. Voor van alles en nog wat. Dus voor opvoeding, maar ook of ze kunnen dansen, muziekkeus, of ze met computers handig zijn, of ze kunnen koken. Dat gaan we komend voorjaar opnemen. Ja, zo is alles weer een variant op het variant. Een leuk aantal varianten. Ja, dat is wel knap eigenlijk. vind dit is wel een leuke variant, lijkt ja. mij wel ook. Ja, want je hebt het jarenlang gedaan, klasgenoten van Jevra Ademakers... Uh... Uh, hoe kijk jij daarop terug, op zo'n programma? Nou ja, de bedoeling van het oorspronkelijke, zegt dan maar... klasgenoten, was ja. een bekende Nederlander... neerzetten in zijn tijd als kind, zeg maar, als, als jongere... om daarmee te maken een soort lichte, lichte, hoor, ja. lichte documentaire over... zo was het in Boekel, waar, waar de, de Wielrenster vandaan kwam... Ja. of zo was het in Groningen, waar Seth Gaikama op het gymnasium zat. En dan krijg je die generatie een beetje leren kennen... ook wel een beetje hun ouders en hun scholen... Ja. En dat was onze bedoeling. En dat slaagde ook meestal wel. Niet altijd, maar meestal wel. We hebben er ongelooflijk veel aan gemaakt. Ik geloof wel 170 of 180 of 10 jaar lang of zo. Maar en er waren dus ook wat zwakkere en slechtere bij. Maar dat was eigenlijk onze bedoeling. Vrij simpel dus. Vrij simpel. Ja, goed idee geweest. Ja. Straks meer Koos Postema. Natuurlijk ook recent Ron van Gouwen met Cassie kijken. Maar eerst langs de Vliegende kip. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende kip. Oftewel, Jules van der Wart, onze verslaggever. Deze week, als gezegd bij Kevin Hofland. Ik zit op de tribune in uh, Sittard, waar ik kijk naar de wedstrijd uh, tegen Eindhoven. Fortuna Sittard doet het niet eens zo slecht. Financieel, natuurlijk, gaat het niet zo goed. En uh, wie daar nu een technische man is, is Kevin Hofland. Uh, begin dit seizoen uh, is hij gestopt. Uh, begin dit jaar is hij gestopt met uh, voetballen, want uh, zijn enkels deden niet meer goed. Vijf operaties heeft hij gehad. Kevin, vijf operaties gehad. Je zit er nu bij ons of alles goed gaat. Is dat ook zo? Ja, absoluut. Uh, goed, uh, het is allemaal uh, gewoon, gewoon goed. Gezondheid, is het belangrijkste. En, uh, ja, goed, uh, dat is het risico van een vak, uh, wat er gebeurd is. En, uh, maar voor de verdere ben ik lekker gezond en ik kan uh, lekker genieten van het leven. Was het goed geweest, eindelijk? Ja, ik denk het wel. Ja. Uh, goed, was ik doorgegaan uh, of, of, of wat dan ook... Uh, ja, daar waren er toch andere dingen bij komen kijken. En ik heb gewoon een heel uh, mooi en uh, geweldig uh, voetballeven gehad. Ja, je hebt het afgesloten op Cyprus. Uh, toen nog ook met Jordi Kruijf. Die is nu naar Israël gegaan. Uh, was dat het mooie leven? Nou, ik, ik heb tijdens mijn hele carrière gewoon een heel mooi leven gehad. Uh, heel veel mooie en uh, leuke mensen leren kennen. Uh, rijke ervaringen bij clubs uh, gehad. Uh, mooie periodes met prijzen. Uh, ook met tegenslagen. Uh, nou goed, en op Cyprus... Uh, het was voor mij twee jaar geweldige ervaring om daar een andere cultuur mee te maken. En ja, daar hebben we ook mede als aanvoerder zijn Ake op de kaart gezet door Europees voetbal te halen. Ja, dat was een hele prestatie, maar dat heb je ook gedaan, een hele prestatie met Fortuna Sittard. En daar zijn we nu in de tijd met Bert van Marwijk. Je bent nu teruggekeerd. Waarom? Ja, waarom? Dat is denk ik niet zo moeilijk. Ik ben hier opgegroeid toen ik twaalf was. ben ik hier in de jeugdopleiding gekomen en daarna heb ik... Ja, je houdt nu stil om met ja. je kijkt, omdat er een kans is aan de andere kant. Ja, ja inderdaad. Sorry. Uh. Dat geeft niet. Uh, nou, goed, ik ben hier opgegroeid. En, uh, ik heb hier uh, mogen debuteren in de eredivisie. Uh, inderdaad, Bert was zo'n trainer. En, uh, daarna heb ik uh, uh, bijna twee seizoenen op het eerste mogen spelen. En daardoor uh, mijn kans uh, gehad om door te groeien naar de, naar de top in Nederland. En, uh, nou goed, als je dan, uh, dan blijf je al die jaren Fortuna volgen. Als je ziet wat er de afgelopen jaren uh, met Fortuna gebeurde, is helemaal afgegleden. Uh, ja, dan, dan, ik heb altijd gezegd, ik, ik wil hier terugkomen. Het liefst natuurlijk als speler. Nou ja, goed, helaas is dat niet, uh, niet gebeurd. Maar toen werd ik benaderd om uh, ja, toch, toch iets voor Fortuna te doen. Op het gebied van technische zaken. en uh, Als, als zeg maar interim directie. En, uh, ja, daar ben ik heel blij om. Dat ze mij daarvoor vroegen. En, uh, ja, daarom ben ik ook terug. Want dat, ja, nogmaals, dat is mijn tweede huis. Het ja, was voor 20 uur, heb ik begrepen. Ja, je zegt het goed, het was. Uh, het is uh, ongeveer 60 uur. Maar uh, dat vind ik niet erg. Het is echt een hobby ook, denk ik, en, en leuk om, om iets terug te doen voor de club. Echte clubliefde. Ja, dat, dat is wat ik niet zeg, maar goed, hobby, uh, goed, ik heb andere leukere hobby's, moet ik eerlijk bekennen, maar het is gewoon een uitdaging om, uh, om toch weer de club uh, te, te brengen uh, waar het eigenlijk thuis hoort. We gaan zo meteen even praten over de rest van je carrière, want je, je wil ook uh, als trainer uh, je gaan bekwamen, dus daar gaan we het zo meteen even over hebben. Dat is mooi. Dat is een mooi vooruitzicht. Jules van der Wart in gesprek met uh, Kevin Hofland. Te gast dit uur op de pestgebun van Max Koos. Posten maar Koos, mag je vragen je oude vak nog even op te nemen? Het vak van presentator van Langs de lijn. We gaan naar NEC NAC. We zijn nu bezig, 8 minuten en 19 seconden. En Frank Wilaert is de verslaggever Frank. Oh, je zit gewoon mee te kijken. is ongelooflijk ja, dat je zo exact op de tijd zit uh, met deze wedstrijd. Het is nog 0-0. En uh, NAC drie keer op rij verloren. Drie keer op rij geen doelpunt gemaakt. Maar wel scherp aan deze wedstrijd begonnen probeert het NEC in Nijmegen zo moeilijk mogelijk te maken. Met een aantal wisselingen in de ploeg. Want vorige week de rover een rode kaart gekregen. Mag dus deze week niet meedoen. Voor hem speelt op linksback van de weg. Een uh, jonge jongen. Buis is geblesseerd geraakt de afgelopen week. Voor hem speelt Leugers. Een jongen die bij Twente vandaan komt. En bij NEC. Vorige week hadden ze elf mensen afwezig. En wonnen ze toch met 2-0 van Utrecht. Deze week valt er wat te kiezen. En zijn er twee wijzigingen. Van de Velde is er niet bij. Niet wedstrijd fit. En uh, voor hem speelt Amieu. Palson is weer terug van een schorsing. En voor hem zit Stutter nu uh, op de bank. En Nijmegenaren hebben na een moeizame start in deze competitie... een uitstekend vervolg eraan gegeven. Ze zijn al een aantal keren op thuis. Ongeslagen gebleven. Dus iedereen verwacht dat NEC wel even in de kleine klassieker langs NAC zal gaan. Want dit is ongeveer de enige wedstrijd waarin je officieel zelfs in Nijmegen. nek-nak mag zeggen. We zijn acht minuten bezig en het is 0-0. Ja, Koos. Nek-nak. Nek-nak. Ja, dat is het jaarlijkse hoogtepuntje natuurlijk voor de presentator. Nek-nak. Uh, Koos uh, vanaf vrijdagmiddag 14 december te zien in TV-wijzer. Televisie van vroeger en nu. Uh, het begin is, uh, is gemaakt. TV-iconen gaan eh, opnieuw naar een locatie van vroeger, waar ze geweest zijn. Acteur Joden Meijer gaat terug naar Limburg... waar hij dagboek van een herdershond opnam. Kent u die meneer, mevrouw? Ja, zeker. dus is die van, van, van... De herdershond. Ik denk dit that is hem wel. Maar het is 35 jaar geleden. En u herkent mij nog. Ja. En vond u het een mooie serie? Ja, heel mooi. Heel ja, mooi. Ja. Ik heb genoten van die serie. Is er veel veranderd? Ik zie het wel allemaal voor mij, plots... 35 jaar geleden. Ja, hij zegt al. Ga je die mee man stelt toch nu in flikken? Ja. Dus die commissaris ja. met ja, die ja, snor. Is, ja. Moet je vergelijken, die de meieren als ja. pastoren. Ja. ja, en weer een, een programma met een zekere mate van uh, nostalgie. Dat ja. is, uh, daar is ook wel behoefte aan, blijkbaar. Hè? Ja, blijkbaar wel. We er is ook er veel nostalgie op televisie en in kranten en overal. Maar het aardige hm. is ook dat er vooruitgekeken wordt... Als het programma nou slaagt, dan volgens mij zijn het zes min of meer experimentele programma's. Als het zou slagen, dan zou je het wekelijks moeten doen. dan op vrijdagmiddag zeggen de jonge mensen die dit graag willen maken. Waarbij je dan ook letterlijk praktisch vooruit kan kijken van maandag begint of zondagavond. Hè. Uh, maar ook dat terugkijken blijft dan wel, maar dat je kan schakelen naar... naar het perspectief uh, van nu en ja, uw toekomst, ja, ja, ja. Zeg maar, had je zelf, uh, want jij bent ook een liefhebber van geschiedenis... Ja. Uh, heb je zelf uh, ooit uh, nostalgische gevoelens bij een of ander uh, groot onderwerp... of maakt dat je niet zo gek veel uit? als het maar nou ja, meteen gisteravond nog heel, heel even zat er... Uh, begrafenis Willemina 1962, ja. dat was min of min meer mijn debuut... toen deze oude dame begraven werd, witte begrafenis... Grijs, zwart, wit, uh, wit gekleurde beelden. Zwart-wit televisie uiteraard. Ja, dan uh, zit ik meteen in de midden in de nostalgie van met ja. wie waren wij toen, waar logeerden we? En we kregen nog geloof ik een standpunt met worst na afloop van de heer Schutenhelm. Dat was omdat we het ons best hadden gedaan, voorzitter van de NOS. Dat is meteen wat jij bedoelt met wat als je zo ja. de beelden ziet. Ja, nou ja, het lijkt me wel heel mooi dat je als verslaggever dat soort evenementen ook mee mag maken. Hè? Ik bedoel, ja. dat het in jouw tijd gebeurt dat er ja. een lid van het Koninkhuis. Ja. oud Koningin. Overdijd. Ja. Ja. Iedereen mag 120 wonen, Maar ja. het is wel mooi in bijzien. Ik vond het ook geweldig dat de NOS mij vorig jaar vroeg. Uh, 60 jaar televisie en ja. het Koningshuis. Hoe is dat gegaan? Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Wat mag er nu meer dan toen? Enfin, en daar dan de getuigen uit die tijd, of het nou even Brouwers was... of uh, de grote Ruud, de regisseur natuurlijk, van, van de traan van Maxima. Dat is dan ongeveer in de laatste beelden, maar ook weer die zwart-wit beelden... Van, ja. van Wilhelmina, 62. Ja. Uh, de grote Ruud is Rudolf Spoor natuurlijk. He? Spoor natuurlijk, ja. ja, Spoor, ja. ja, ja. Zeg maar, tv-wijzen, dat is een programma, dan moet je toch heel veel uh, geloof ik, op één dag opnemen. Hè? Want de budgetten reiken niet meer tot... Nou, ja, goed, twee, twee programma's. Twee op één dag? Ja, ja. ja. Is, ja. is dat veel? Uh, vind je dat lastig? Nee. nee. Lijkt mij niet. Want vroeger ging alles natuurlijk uh, wat relaxer, denk ik. Nou, vroeger toen het <laughs> nog je geld niet genoeg. sprake was van een programmeermodel. Mm. Dan had je dus uh, de klasgenoten één maal per week... Mm. Eenmaal per week. En je nam er dan wel drie op. Uh, drie dagen achter elkaar. Maar dat was eenmaal per week een klasgenoot. Ja. Maar wat je gaf net aan. Ja, ik bedoel, de, die publieke omroep die verliest 200 miljoen. Uh, dat... 300? Uh, drie, miljoen. Ja, zeker. Maar die 200 is uit het rancune-PVV-gedachtegoed uh, uh, natuurlijk. En dan komt er nog eens 100 miljoen rutte samson overheen. Wat gaat er gebeuren met dit bestel? Ja, ik weet het niet. Het is trouwens ook. Het, dat is materieel een enorme klap. Ik denk dat er honderden mensen ontslagen zullen worden, dat hoor je ja. ook voortdurend zeggen. Aan de andere kant denk ik dat de mensen in het bestel werken... en er zitten er inmiddels ook veertigers, zeg ik altijd maar, de haaggoorten... en uh, slachter, niet besmet door oude bestelproblemen, de nieuwe man slachter. En ook bij andere omroepen zitten jonge, vrij jonge mensen die die zaak leiden... dat die nou eens bij elkaar gaan zitten en zeggen... het programmeermodel is in feite a een goede stap geweest... Maar B, ook een ondermijnende stap wat het bestel betreft. Want nu weten de mensen helemaal niet meer... Hmm. welke vier omroepen op die zondagavond en dan weer eens drie... en dan weer eens twee de programma's verzorgen. Ja, laat staan maar... op twee en laat staan op drie. Is het erg het dat, is dat ik voorkomen... dat niet meer weet? Wat zeg je? Is het erg dat ik dat niet meer weet? Ja, dat e, als als erg, ik maar mooie programma's dat is erg voor... Nee, dat is wat je zegt, voorkomen. juist. Als het maar mooie programma's zijn. Ja. Maar dat is dodelijk voor het bestel. Ja. Dat hoeft er dus voor Govert van Brakel niet meer te zijn... Nee. Want hij zegt, het gaat mij om de programma's. Natuurlijk. De programma's zijn, vind ik, van het Nederlandse publieke bestel goed, ondanks de organisatie. Nou ja, het is in feite, denk ik, de oude, uh, oude gedachte van de vooroorlogse VPRO. Dus met de puntjes laten we een nationale omroep hebben waarin stromingen hun plek ja, kunnen, kunnen Je vinden. Ja, die stromingen altijd. Ja, want dat is toch altijd? horen en ja. zien? Dat kan toch? Alleen we hadden die rare indeling dat iedereen zijn eigen avond had en zijn eigen radiodag en ja. dat soort. Uh... Ja, dat soort kul. <laughs> ja, dat soort kul. Nou ja, dat is voorbij. Dus, en dan denk ik, de, die mensen die nu in de veertig zijn... Ja. die niet dat verleden aan zich hebben nou, hangen... Dat uh, is de jonge Herbert Dijkstra die binnenkomt. Die ja, geeft jou een hand. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, heb ik ook kritiek zo. op die Dijkstra, hoor. Nou, dan gaan we, ja, dan gaan we, zo, ja, dan gaan we zo. Nou, nou ja, dat nou, is een leuk begin. Die toerder van ons natuurlijk, hè. Ja, die gaan het, naar de toek. Het niet journalistiek verslag geven, maar het dwepen met renners. Ja, dan ja. Oh. Heb jij wel goed gekeken, Koos? Dus, uh. Ja, nou ja, naar België. Nou, dus dan ja, weet ik, je niet waar je over praat. Nou, maar Koos is een fan Malfort van Michel Wuits. En, ja, en ik moet eerlijk op, zeggen, daar uh, vind ik ook een prettige, oh, bijzondere situatie. Maar nooit een vraag, ja. wat heb je genomen? Ja, maar weet je, ja, ik, ik vind ook... ik uh, moet Herbert een beetje helpen, want... Weet je, uh, en dat vervelende schaatsen. Daar kan Herbert uh, niks aan doen. Ga je nee, oh, he het nou weer goed maken, <laughs> Coach. De, we gaan het hebben over de wereldbeker Astana, ja. had ik begrepen. Ja, ja. dat is... En hebben jullie gezien wel de tribunes puilden uh, uit, hè? Het is niet te geloven hoeveel mensen dat, dat is. betaald het, publiek, dat uh, wordt betaald. om te gaan zitten voor de Kamer. Jij ja, kijk liever naar wielrennen begrijp ik. <laughs> nou, Herbert... We gaan zo meteen een boosje zetten over de doping. En hoe je daarmee om moet gaan. Nee, maar weet je... Het, jouw doelgroep, ja? doelgroep, ja? doelgroep daar heeft natuurlijk nou, een lastige he? tijd. Door, de, door die hele armstrong affaire En op de een of andere manier. jullie komen mee onder vuur te liggen. omdat er nu gezegd wordt. natuurlijk met terugwerkende kracht. Waar waren jullie om te onthullen wat er allemaal aan de gang was? Ja, dus dus dat ik begrijp ik. Moet, er moet behoorlijk wat ruimte gemaakt worden voor onderzoeksjournalist. Maar als je commentaar zit te geven bij een wielerwedstrijd, dan kan je natuurlijk niet zeggen als de nee. renner over de streep komt. Wat dit heeft is onder voorbehoud, dames en heren. Nee. Er moet, he, en je kan natuurlijk ook niet de renner beschuldigen. Nee. die in de dopingcontroles, want daar hebben we het over, uh, vrijgepleit wordt. De, er werd gezegd tijdens de tour van... hij is gecontroleerd op doping, er is niks gevonden. Nee. Dat dat vijf, zes, zeven of tien jaar later wel gebeurt... Ja, is natuurlijk een dat beetje lastig. lastig. Maar natuurlijk moet er onderzocht worden. Ja. En dat gebeurt ook. Maar op dat... het moment dat je de feiten en de bewijzen niet kent dat gebeurt in het gewone leven ook, meneer Postel, maar dan mag je iemand dus niet veroordelen. Nee. Gelukkig niet. Nee, joh, dat nee. is het rechtssysteem. Goed, we wij, wij, wij, wij, niemand te veroordelen. En als Fino Coer kies, kies, of Olympisch kampioen wordt... Ja, ja, dat is een schurk, die heeft alleen maar gedo genomen. Ik heb dus persoonlijk een met gedroog. Gedroog. ik ben om. bij hem thuis geweest. Hij heeft, het gedaan, heeft in het, het, het verleden... Van. Is hij gepakt op dood? Tuurlijk, al, maar de, hij is al, al die. Ook, hij is ook gecontroleerd bij de Olympische Spelen en daar is niets gevonden. Nee, mag tijdig, je mag tijdig. Je toch... Tijdig opgenomen in het lichaam, dat is niet meer te vinden. Ja, want het is een reflectiemomentje. Dit maar dat jaar, blijft alles het, wat er gebeurd is. Het is de heroïke plakken op ja. mensen die. Nou, Koen, er, er, is, een, er, er is een hoop aan de hand binnen het wiel en dat ben ik met je eens, maar ik wil het toch opnemen voor mannen als Geesing, voor mannen als Stef Clement, voor een ja. nieuwe generatie Bram Tanking. Als je die mannen geen kans wilt geven. En die geef ik ze gelukkig wel. Want ja, dat ook. zijn mannen die net zo fel zijn op doping als ik. Ja, dan hoef je, te, dan hoef je er helemaal niets meer aan te doen. En je en... ziet dat ze er bijna niet aan te pas komen... omdat ze zo aardig en zo schoon zijn. Ja. Dat is een leuke conclusie. Als je die conclusie nu trekt, dan moet je toch respect hebben voor die mannen? Want ja, ik bedoel, je... dat heb ik dus. Uh, en dat, mag... dat spreek ik uh, bij sop, deze uh, Jongens, ik vind het interessant. Maar, maar ik wil... Ik wil ja, maar nee, nee, nee maar maar ik ga er even op waarom in, Waarom zit hij jij valt er eigenlijk aan. bij geoverd? Wat zei je? Waarom zit je er eigenlijk bij? Nou ja, ik zit erbij <laughs> om jullie te Je mag me erover aanvallen, maar ik vind het ook goed. En dat wil ik echt tegen je zeggen, Koos. Als Fino Koerov. Ik ken hem persoonlijk. Ik ben bij hem thuis geweest. Ik weet waar ik over praat. Dat is nog fout. Je moet thuis zijn bij een sportman natuurlijk. Dan wordt het sterk nee, nou ja, stoppen. Koos, nee, Hubbard, ik nee. wil het verhaal afmaken. Ja, als jij roept, je, je mag als een oud dopingzondaar die uh, later olympisch kampioen wordt... en uit een totaal ander Apeland komt dan wij in Nederland... onder grote druk staat, hij zal een fout gemaakt. Dat heeft hij ook, dat is bekend. Hoeveel, hoeveel wielrenners hebben dat niet gedaan? Dan moet je hem zoveel jaar na dato, toch respect hebben voor het feit... dat hij dan olympisch kampioen, want hij heeft, hij heeft een houten kop. Herbert, je moet nu echt naar je... Naar, je, <laughs> naar het <schaatsen. laughs> Ja, naar het kort ja, graag. Goed, nou, willen iets weten over tien 10 kilometer. kilometer. kilometer. Wou je het weten, Aanstaan. Koos? Ja, Koos misschien niet, maar die doet zorgen oren ja, dicht. Ja, uh, er is geweldig gereden door de Nederlanders, dat zal niemand verbazen... maar Jorrit Bergsma deed zelfs een aanval op het wereldrecord van Sven Kramer... Hey. Uh, dat, dat heeft hij rondenlang vol kunnen houden, maar uiteindelijk toch niet. Hij won wel in 12 minuten 50 seconden. Dat is uiteraard een nieuw baanrecord in Kazachstan. Een laaglandbaan. Maar uh, uh, wat zo knap is, hij eindigde uiteindelijk nog weer 700ste... boven zijn persoonlijk record. Dat is een beetje de tragiek. Hij won wel, Bob de Jong, die al 15 jaar uh, ja. vaste waarde is bij de wereldtop. Hij is 36 jaar, werd tweede en deed het dus ook fantastisch goed. En de nummer drie was de regerend olympisch kampioen Lee... Die kennen we allemaal nog. Hij is er dus nog wel bij, maar moest 16 seconden ruim toegeven op uh, de winnaar. En dat was de marathonschaatser, echte sport, hè, Koos. Jorrit Bergsma. Goed, heren, uh, bedankt uh, trouwens. Uh, interessant punt uh, natuurlijk, uh, uh, aangezwengeld. Ja, nou ja, weet je, maar wij zitten als sportjournalisten... en Koos heeft daar net zo hard aan meegedaan met Willem Ruijs... als ik later op Koos' stoel. Ik heb het allemaal gehoord. We hebben natuurlijk wij <lacht> hebben altijd de entertainmentpoot... Uh, onder onze stoel zitten en die van de, van de journalistiek. En maar dat uh, is, Koos, uh, werd er dat... in die tijd dat jij natuurlijk op de stoel niet... zat... dan niet gebruikt... Ach. Ja. En vond je het leuk? Nou, we hoorden er veel minder over oh, toen. Deden jullie dan geen de, onderzoek? De stoffen die ze gebruikt, deden nee. jullie dan geen nee, onderzoek? Ik zeg, ik zeg, ja, toen onderzoek. kreeg je twee minuten tijdstraf. Ik ga ondertussen, terwijl jullie doorpraten, Ron Vergouwen aankondigen... met zijn rubriek Kassie kijken als gezegd, de tv-achtbaan vol emoties. Nou Was er nog aankondigd? wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Precies 50 jaar geleden haalde Mies Bouwman bij de AVRO geld op voor het dorp. En deze week was het voor die omroep wederom tijd voor een benefietprogramma. Maar dit keer met wel erg veel BN'ers. Ik sta op tegen kanker. Ik ben Joris Linsen en ik sta op voor mijn vriend Jeroen Groenendijk... die anderhalf jaar geleden aan kanker is overleden. Ik sta op voor Menno en Erik, voor Diana, Afina, Saskia en Benadien. Ik ben Jan Koeiman. Kijk, ik ga natuurlijk niets negatiefs zeggen over dit nobele doel. Maar de uitzending was allemaal wel erg over de top. Huilen als er gehuild moest worden, en gillen als er blijdschap was over het aantal donateurs. En we kijken ook naar een volgende tussenstand. We stonden net op 6000. Zouden we al een stukje omhoog zijn gegaan? 13.708 nieuwe donateurs. Wow! Ja, een paar dagen hiervoor verwoordde Mies Bouwman op tv nog precies wat ik toen dacht over dit soort goede doelenprogramma's. Weet je wat zo fantastisch was? Iedereen deed het voor niks. Intussen is toch de commercie erin geslopen. En misschien doelde Mies ook wel op de commercie van de emotie. Biggelende tranen, die hebben blijkbaar wel geholpen, want we hebben weer gul gegeven. Ook actualiteitenrubrieken spelen steeds vaker in op nieuws waar de emotie van afdruipt. Bijvoorbeeld afgelopen maandag. In een zaal vol chef met knikkende knieën werd bekendgemaakt wie zijn ster kwijtraakte, wie hem behield of wie er juist een bij kreeg. Het complete Nederlandse journalje was uitgerukt voor een ochtendje kokerellen met als ingrediënten vreugde en verdriet. Ik was net gewoon te janken daar zo ja, van de emoties... Uh... Ja, dat is te gek. ongelooflijk. In de zaal zaten vreugde en verdriet dicht bij elkaar. Je bent gewend dat je in het rijtje staat met sterren. En vandaag stonden we in het rijtje met vervallen sterren. En ik denk, oef, dat is even schrikken. Nou, ja, zouden er ook een avondvullende sterrenshow van kunnen maken bij RTL 4. Maar als er in een item geen emotie zit, dan zijn we als kijker ook weer niet tevreden. Neem nou robot Diederik Stapel, die zijn mea culpa deze week voorlas bij het NOS-journaal. Ik heb gefaald als wetenschapper. Ik heb collega's die het volste vertrouwen met mij samenwerkten, een rat voor ogen gedraaid. Dat is verschrikkelijk. Ik voel diepe, diepe spijt voor de pijn die ik anderen heb aangedaan. Ik voel verdriet, schaamte en zelfverwijt. Waar waren die tranen, Diederik? Die rode wangetjes, het trillende onderlipje, littekens op je polsen. Berouw? Ik kon het niet ontdekken. Nee, voor EmoTV kun je gelukkig beter bij Joris Lintzen zijn... die deze week voor de honderdste keer mensen uitzwaaide op Schiphol. Je ziet het al. Hoe ja. ja, is dit voor jullie? Joris, zet die pianomuziek wat harder. Goed zo. Ja. En inzoomen op die tranen. Inzoomen. Ja, en kijkers laten lachen, dat is weer een heel ander verhaal. Vroeger hadden we comedies die die taak hadden... maar daar moet ik steeds vaker ook om huilen. Nee... Talkshows die lijken die taak steeds meer te hebben overgenomen. Zo nodigde De Wereld Draait Door deze week... de gekke professor Walter Lewin maar weer eens uit. Want zo'n man heeft gelijk door wat er van hem verwacht wordt. Het is ongevaarlijk wat we straks gaan doen. Dat uh, kan ik niet beloven. Oh. <laughs> Als ik jou negatief zal laden... en dat doe ik door jou met band te gaan slaan... dan word doe ik automatisch positief. Gaat u me echt slaan? Nu ga ik jou slaan. Hoe voel jij? Ik voel me prima, voel me prima, professor. Oh, dat is jammer. Ik ga nou jouw neus aanraken. Mijn neus? Oké. Okay. Dan gaat er dus een stroom lopen van jou naar mij. Ja, best wel hard. En dat geeft een schok. Oké. Okay. Oh. Bij Tijd voor Max deze week ook een hoop hilariteit. Want Sibrand en Martine hadden een man uitgenodigd... die zijn slecht getemde varkens had meegenomen dieren in de studio. Dat is altijd gieren natuurlijk. En ze zijn behoorlijk wild en ze kunnen enorm tekeer gaan. En als ze bij ons onder de tafel duiken, dan weten we helemaal niet wat u ziet. Ik zie die mevrouw. Gezellig en mevrouw. Even zo naar de studio. Oh, Mijn schoenen. Ja, ik, ja. eh, ik wou het een beetje gaan afronden, meneer Zwetsloot. Ja, oh. Meneer Zwetsloot, hartelijk dank en veel plezier nog van uw Ik had, had u niet meer vragen te stellen. Nou, dat doen we een andere keer. Ja, maar het emotiemoment van de afgelopen tv-week. Dat was toch echt, en dat zeg ik niet... omdat het een Max-serie is, het slot van Moeder, ik wil bij de revue. Het was acht weken lang smullen van deze perfect gecaste... gestileerde en geregisseerde serie over de jaren 50. In de slotscène waarin de hoofdpersoon eindelijk het respect van zijn vader wint... door het lied Het Dorp van Wim Zonneveld te zingen... zorgde voor Kippenvel. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader... Ja, ik krijg niet vaak tranen in mijn ogen van ontroering bij televisieprogramma's, maar hier hield ik het ook niet droog. Compliment voor de makers dus, want emoties in beeld brengen, dat is één, maar emoties op de kijker overbrengen, dat is toch een stuk moeilijker. Om terug te kijken op de Pesterbullen.nl. Kunnen we kijken met Ron Vergouwen. Zo is het. Frank Willaert, nog even NEC nak. Ja, we zijn 25 minuten onderweg. Het is geen beste wedstrijdje. Je kunt zeggen dat het een rommeltje is beter. Want uh, beide ploegen bakken er eerlijk gezegd niet zo gek veel van. De eerste kans was voor NEC. Schot van afstand van uh, Navarone voor. En vervolgens een 1 uh, tegen 1 moment van Elson Hooy die uh, alleen op keeper Babos afging... maar vervolgens de bal te ver voor zich uitspeelde... waardoor Babos eigenlijk redelijk eenvoudig kon ingrijpen. Het was de kans van de wedstrijd. Nou ja, het was eigenlijk de, het enige moment... waarvan iedereen eventjes een klein beetje overeind kwam in dit duel. 25 minuten onderweg bij Neknak 0-0. Koos, ik hoorde je nog zeggen dat het gaat goed met Frank. Hè? Die, ja, die is kritisch op uh, wat hij ziet. Eh? Die is goed Frank jongens, is kritisch. ja. ja. Een schietje, een rommeltje, niks van. Nee, zo, ja, zo gaat het. Dan uh, komen zullen... ze bij de wielrennen nooit. <laughs> <laughs> Zit zitten nog te moppen over het wielrennen. Maar het zijn ja, ook joh, mooie dagen. We ja. kijken toch ook graag naar die etappes. Jij niet? Dat zo is dag. zo lang duurt joh. Ja, maar het is een mooie omgeving. moeten samenvatten ja. en dan het ja. laatste uur live. Ja. Vind je niet? Ja, nou ja, ik vind het ook wel prettig om zo'n hele etappe te zien. Maar goed. Oh, uh, graag, het houdt ze van de straat ook. En dat is ook zo. Koos, dankjewel. Veel plezier met je nieuwe televisieprogramma. TV-wijzer. En uh, fijn dat je hier was. Teun de Nooijer gaat uh, dadelijk op jouw stoel zitten. Die ken je, hockeyer. En een hele goeie. Zeker. Nou. De Johan Kruijf van het hockey. Dus graag tot zo dadelijk. Ja,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 Sport op Radio 1. Zometeen verder met de heredivisie NEC. Daar ligt hij, erin. hij ligt er al in. Met Fritsen in de perstribune en de slotfase in Langs de Lijn. Uitstekend uitgespeelde aanval. En ook Groningen Herakles. Je gaat schieten en dan gaat hij erin. Utrecht AZ. Wat een geweldige aanval uit het boekje. En om half vijf Vitesse Roda. Wat wacht je lang, maar je scoort wel. Ja. NOS Langs de Lijn, zometeen om twee uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Maar hoe graag zou men deze zielsverwante, tegelijk rebelse en beminnelijke vrouwen persoonlijk hebben gekend? Hun prachtige levensverhalen verzoenen u met die onmogelijkheid. De rijk geïllustreerde biografieën van Belle van Zuilen en Van Zalys liggen nu als goedkope hertelijk voor u klaar bij de boekhandel. Dit is Radio 1.